1 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Bosnië en Herzegovina hebben onderzoekers een massagraf ontdekt. De tientallen lichamen zijn waarschijnlijk slachtoffers van de burgeroorlog begin jaren 90. Volgens de Britse kranten Daily Mail zijn tot nu toe al 94 lichamen geborgen. Het zou gaan om Bosnische moslims en Kroaten die in 1992 bij etnische zuiveringen zijn gedood door Serviërs. Het graf is ontdekt in de stad Tomasica in het noordwesten van Bosnië in de buurt van de grens met Kroatië. De onderzoekers verwachten dat er nog meer lichamen worden gevonden. De burgeroorlog in het land begon in 1991... na het uiteenvallen van Joegoslavië en eindigde in 1995. Syrië heeft de Internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens... nieuwe informatie gegeven. Volgens de OPCW en Den Haag wordt de nieuwe informatie nu onderzocht. Over eerdere inlichtingen die Syrië op 21 september naar het OPCW stuurde... zijn geen officiële mededelingen gedaan. Volgens Schattingen heeft Syrië meer dan duizend ton aan... onder meer sarin en mosterdgas. Het is de bedoeling dat de wapens voor 1 juli zijn vernietigd. Inspecteurs van de OPCW zijn momenteel in Syrië... om de grootte van het arsenaal in kaart te brengen.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 Goedenacht, welkom bij het tweede uur van Casa Luna. Het is ook meteen het laatste uur. Tot twee uur zit ik hier met Henk Brinkhuis, directeur van het NIOS, en dat is het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Hij is ook hoogleraar paleoceanografie ja, Paleo aan de Universiteit van Utrecht. En houdt zich dus bezig met de veranderingen in het klimaat en de zee. Uh, over een hele lange tijdsperiode. miljoenen jaren. We hebben het er net over gehad hoe dat werkt. Uh, u kunt. oh ja, dat heeft allemaal te maken. dat is nog wel even goed om dat te zeggen. met uh, het weekend van de wetenschap dat er aankomt. dat eigenlijk ook op sommige plekken al begonnen is. Dus uh, allerlei musea en onderzoeksinstellingen. laboratoria, universiteiten, bedrijven. en heel veel andere organisaties. openen hun deuren voor het brede publiek. En u kunt dit weekend dus ervaren hoe leuk en interessant... en belangrijk wetenschap en te technologie zijn. Um, en wij hebben het Niels uitgenodigd... omdat het een van de instellingen is die daaraan mee doet of doen? Nou, laat maar even zitten. Doet. Um, en um, op de site niels.nl kunt u daar meer over vinden wat betreft het Niels. En er is ook nog een site voor dat hele weekend van de wetenschap... waar 140 instituten volgens mij aan meedoen. precies... Het weekend van de wetenschap.nl. Kunt u kijken of er in uw omgeving ook een plek is... waar u zich met wetenschap kunt bezighouden een van de komende dagen. Um, Henk Brinkhuis, uh, ja, voordat ik naar een billen ga... wil ik toch nog één ding weten even over dat onderzoek. Hè? De, de, de geheimen van de zee, het is heel moeilijk uh, om er onderzoek naar te doen. Op het land is dat veel makkelijker. Want hoe gaat dat nou? Sommige, sommige oceanen hebben ergens de diepte van... Uh, Kilometers, vier ja, kilometer. Ja, hoeveel, half veertien kilometer? 14 zelfs. kilometer. Ja, ja. En, en daar op die diepte onderzoeken is heel moeilijk. Is heel erg moeilijk, want daar heb je dermate specialistische apparatuur voor nodig die zoveel druk kan weerstaan. He, dus op 6 kilometer water staat al een druk van 600 bar en dat is ongeveer als je een, een, een grote lode cilinder in een puntje laat eindigen... en dat op je vinger zet, dat is de druk die daar, die daar heerst. Wacht ja, even, ja, dat hangt er toch vanaf hoe hard je die op je vinger zit? Ja, gewoon puur het gewicht van een forse... denk aan een zware lode staaf of whatever. Ja. En die laat je in één puntje, een heel dun puntje... dat laat je dat, dat Die gaat er doorheen op je nemen? Vinger, ja, die gaat er in principe doorheen. maar Dan voel je een beetje... Wat de druk is die daar heerst. En daar hebben we het nog alleen maar over druk. Laat staan, of, eh, maar als een mens daar is, dan kun je natuurlijk. Nee, dat, dat gaat dus met robots, dat gaat met. van allerlei. Of, en met duikboten die natuurlijk uh, uh, op dat soort dieptes kunnen opereren. Ja. Ook steeds meer uh, gebruiken onze collega's. Wij zouden die apparatuur heel graag willen hebben, maar. Daar hebben we niet voor. Maar onze Amerikaanse vrienden en Engelse vrienden. die hebben van die zogenaamde drones. Dat zijn torpedo's eigenlijk, die, die allerlei zelfstandig bijna, vanaf je iPadje, op je bank kan je die dingen naar een bepaalde plekken sturen en zeggen van nou, ik wil hier op deze diepte wil ik wel een beetje watermonster En dan zit er nog een compleet laboratorium in, dat ding ook nog. En dan wordt het zo dus weer teruggestuurd naar jouw Ja, maar bank. ik begrijp ook dat dat de apparatuur die, je, die dan al ongelooflijk duur is, ook binnen een maand verroest kan zijn ja, daar op die... precies. Je. Dus er is veel, in dit geval zijn de oceanen op diepte nog heel erg koud, omdat het met alle diepe water komt van de Polen. Dus het is steenkoud, er zit een ontzettend hoop zuurstof in. En dat zorgt dus voor gigantische roest en corrosie. Er staan enorme krachten. Het blijkt ook ook een van de andere onderzoeksdomeinen van het NIOS... is in de fysische oceanografie zijn Ze zijn enorm bezig om te ontdekken... dat er allerlei, ja, noem maar even freak waves... allerlei merkwaardige sterke golven ontstaan die we helemaal niet kennen... Uh, allerlei getijdengolven die ervoor zorgen dat uh, dat water uh, echt enorm kan gaan bewegen op een plek waar je denkt van nou, nou het is hier zo rustig als uh, hè? je zit zo diep zo ver weg van niets. Maar er staan enorme granse golven en uh, dat met elkaar brengt dat het uh, dat is echt een extreem extreme setting, extreem milieu. En moeilijk te onderzoeken. En heel moeilijk te onderzoeken en buitengewone kostbaar, hè? dat gaat ook vaak trouwens in internationaal verband, want Soms kunnen zelfs onze Duitse vrienden het niet meer betalen. Ja. En, dan, en dan mogen wij meedoen. Maar je zei, je kan wel vanaf je, vanaf je bank met een iPad de boel besturen. Ook al is ja. het kilometers onder de... Nou, 600. die dingen gaan niet. zo. Dat, hè, dat is ook wel meer een functie van de diepte. Heel veel werk speelt zich toch af. Ook vanwege die kostaspecten en materiaalaspecten. In de top 400 meter. En daarin kan je dat ding laten bewegen. Ja, ja maar op kilometers of dan is er niks nee. te sturen. Hè? Nou, er zijn wel gliders. wat Dat heet, die zijn dan een soort, van, eigenlijk een soort zweefvliegtuigen die, die je... Zeg maar, Onderwater laat gaan, die dingen komen geloof ik tot een uh, duizend meter en dan gaan ze weer omhoog. Dan komen ze weer in het bereik van de satellieten. Dan zenden ze wat ze hebben gemeten. En dan kan je ze weer aan de andere kant uitsturen. Ja. En uh, dat soort van uh, vehicles uh, worden nu steeds meer gebruikt. Ook natuurlijk omdat schepen ook. Uh, wij hebben nog één schip, het, het Nederlandse oceaangaande onderzoekschip. En dat kunnen we al ter nauwe nood betalen. Dus, uh, ja, maar er is nog een boel te winnen en te ontdekken. Dus ja, onze... uh, 70% van het aardoppervlak is water. Ja, precies. Dus dat uh, Weet je wel, kunnen dus we benutten. It's, it's a big place. We gaan naar de eerste beller. Uh, want, dat heb ik nog helemaal niet gezegd, maar u kunt met ons meepraten. Bent u een uh, zeemens? Komt u vaak bij de zee? Hoe vindt u het daar? Wat heeft de zee u te vertellen? Vertel het ons of stel een vraag aan Henk Brinkhuis over... Nou ja, wat er maar met de zee te maken heeft. Want die man is behoorlijk breed geïnformeerd. 0800 1121 is het telefoonnummer. 0800 1121. casaluna.ncv.nl casaluna.ncv.nl en hekje Casaluna als u wilt twitteren. Uh, Petra Peters nu aan de telefoon. Goedenacht. Goedenacht, met Petra. Hallo. Um, Hallo. Ik, um, ik wil eerst even vertellen wat de zee... Voor mij betekent eigenlijk. Yeah. Ik ben uh, eigenlijk altijd heel gefascineerd geweest door de zee en dan vooral door de kracht van het water. Want sinds ik klein ben uh, ga ik al heel vaak zeezeilen en dan merk je wel wat de zee kan doen. Maar sinds een paar jaar ben ik ook uh, onder water uh, heel veel aan het kijken, want ik ben uh, gaan duiken. Yeah. En toen ben ik nog meer gefascineerd geraakt eigenlijk door de zee en um, ja, door de ecosystemen. Toen dus ik gezien hoe fragiel het eigenlijk is en hoe kapot het ook is. Uh, sommige delen van de wereld zijn azië te vullen. En nu had ik eigenlijk een vraag aan meneer Brinkhuis. Mag ik eerst want... nog een vraag aan jou stellen, Peter? Ja, natuurlijk mag Want, ook. want je zei, uh, dan zie je al wat de zee kan doen als je veel zeilt op de zee. Ja. W wat zag je dan bijvoorbeeld? Nou, ja, ik, de kracht van de golven. Als je daar vaart met je bootje van uh, 15 meter... En uh, je voelt die golven onder je boot doorholen, want ik had het ontzagwekkend. lekker. Ik dacht, nou, het moet wel uh, mijn hoofd erbij houden, want het is het je, je. ik heb het bezig met Het heeft natuurlijk ook te maken met de wind, maar ja, de zee heeft me altijd heel erg uh, getrokken. En ja, ik heb er altijd heel veel ontzag voor gehouden eigenlijk. Dus. Ja. Ja. Maar als mag, je zo klein even... bent op zo'n grote zee. Ja. Mag ik nog even een technische vraag stellen? Want je, je bent soms een beetje lastig te verstaan. Oh. Heb je, doe je... Heb je hem gewoon in de hand, de telefoon? Of, uh? Nee, ik heb een uh, mijn oortje in. Kan ah. ik hem even in mijn hand doen? Nou ja, dat is gevaarlijk misschien. Ja, gaat wel hoor. Dat zal wel lukken. Nou, oh, oh, dat is niet gevaarlijk. Nou ja, doe okay. maar, dan kunnen we het wel iets beter verstaan. Oké, okay, ga ik dat doen. Oh, oh jee, als er dan allemaal niks gebeurt. Zo Be beter? Ja, Goe zo. Is het, <laughs> <laughs> is het zo beter? Niet te hard rijden dan. Ja, dit is, ja, is heel fijn. Ja, nee. Oké, okay, prima. Um, um. Ja. En dan, en dan nog even, want uh, dat was toen je, toen je zeilde en toen ging je onder water kijken. En, en wat trof je ja. daaraan? Wat zag je? Wat, wat vond ja, je dan? Ik vond het echt fantastisch. Ik had ook um, als ik duik heb ik echt het gevoel dat ik hoe um, moet het nou uitleggen, dat ik een soort gast ben in de leefwereld van, van de vissen. En dat het, ja, dat, dat ze je toelaten in hun leefwereld. En ik vind het gewoon prachtig om te zien hoe die systemen op elkaar inwerken. Het koraal, met de vissen. En dan ja, daar, daar kan ik echt heel erg van genieten. Maar ja, wat ik zei, ik heb in Zuidoost-Azië wel gezien... dat het ook heel veel kapot is gegaan door slechte visserij en dat soort dingen. Ja. Um, en nu is mijn vraag eigenlijk... ik ben van plan om komende zomer naar Thailand te gaan... naar een soort klein eco-project waar ze bezig zijn om het koraal te herstellen. En uh, dat ga je dan ook zelf doen en leren. En nu vroeg ik me eigenlijk af of meneer Brinkhuis denkt dat dat zin heeft. Of dat hij zegt van nou, dit is eigenlijk... Zo'n kleine schaal daar hoef je niet eens aan te beginnen. Want dat nou ja, zet niet echt zoden aan de dijk of zo. Nou, ik, mijn eerste reactie is dat is echt eh, ontzettend gaaf dus uh, moet je absoluut doen. Oké. Okay. Het, is, het is echt zo dat iedere kleine beetje uh, allemaal helpen. Ja. Al was het alleen om die mensen daar te plekken dat ook te laten zien. Dat, ja, dat ze uh, in wezen niet zo slim bezig zijn. Hè? Want daar gaat het nee. uiteindelijk om. dus uh, Nee, uh, ja, ik zou zeggen... Applaus. applaus. Okay. Maar kun je nog iets meer vertellen over wat je daar dan precies gaat doen? Um, ja, nou dat is, uh, je gaat dan eigenlijk iedere dag duiken... en dan leer je heel veel over uh, hoe het koraal werkt, leer jezelf En um, je leert hoe je, dat kunt, hoe je het kunt verzorgen en in stand houden... maar ze maken ook koraal aan. Ik weet nog niet precies hoe dat werkt. Maar um, ja, het leek me gewoon een heel mooi project. Ik had ervan gehoord via een vriendin. Ik dacht, nou, dat moet ik doen. Ja, en, en wat, is dus, dan, uh, wat is dan precies het doel... Nou ja, het uh, doel is om het koraal wat beschadigd is door de slechte visserij... want ze vissen daar heel veel met uh, visbommen bijvoorbeeld... en daardoor gaat het koraal heel veel kapot... om dat dan uh, ja, te herstellen en weer gezond te maken. Zodat uh, ja, dat, dat, dat het, weer, dat het weer een gezond leefklimaat is voor de, voor de dieren eigenlijk. Dus dan neem je veel uh, lokale mensen ook mee in je... Ja, dat ja, het... hoop ik wel, maar dat weet ik niet zeker. <laughs> ik hoop het wel. Ja. Oh, maar dat, dat spreekt zich wel rond in die dorpjes. Ja, dat met. moet wel. Ja. Dat Petra daar ja. is. Ja, dat zeker ook. <laughs> ja, ik ben, als je blond bent, dan, dan valt het natuurlijk helemaal op daar. Maar, ja, dat klopt maar, wel. Maar gewoon puur het principe. En Ik, heb, we hebben, wij, ik geef ook les aan, uh, ik weet niet precies wat jouw leeftijd is, maar wij geven les aan de Universiteit Utrecht. En allerlei andere universiteiten waar we ook uh, dit soort programma's onder aandacht brengen. Ja. En uh, ja, dat er heel veel. Uh, dat, het gaat ook echt inderdaad net zoals jij het uitdrukt ook. Over weet je wel, het gevoel van de zee, de spirit van de zee, de kracht van de zee ja. en het mooie van de zee. En dat we daar echt ook letterlijk de schatkamers. Uh, die we, de schatkamers die we al weten. Ja. De schatkamers die we weten dat nu kapot gaan. en dus weer terug willen brengen. en de schatkamers die we nog niet weten. Ja, nee, dus, dat is Dus uh, ik vind het alleen maar hartstikke ja. goed. Nou, ik ben zelf 25 en ook lerares. Dus ik nou, aan de basis nou, ja, En ik geef ook altijd één keer per jaar in ieder geval een les over de zee en duiken. En dan laat ik de kinderen ook video's zien. En dan zijn ze altijd wel heel erg onder de indruk. Dus dan denk ik, nou... Br briljant. Welke groep, dus, groep geef je, je dan uh, De bovenpaal. Okay. Voornamelijk groep 7. Ja, Lij lijkt me leuk dus, uh, hier. Briljant. Ja, absoluut briljant. Ik <laughs> okay. wil ook zo leren. Hey, dankjewel. En nou weer het oortje, hè. Snel. <laughs> ja, is goed. Dankjewel voor het bellen. Oké, okay, bedankt hoor. Uh, ja, daar sluit trouwens een vraag uh, uh, op de mail, in onze mailbox op aan. Uh, iemand schrijft, Willem is dat, we hoorden net op de radio over dynamietvissen in Indonesië. Wat ik begreep toen ik een aantal jaar geleden aan het duiken was in Indonesië... is dat dat dynamietvissen in Zuidoost-Azië jaren geleden ooit begonnen is uh, op de Filipijnen... met wapenarsenaal wat de Amerikanen hadden laten liggen uh, nadat ze vertrokken waren uh, na de oorlog. Wist je dat? Eh, het kan goed. Het verbaast me niks. Ik, dat specifieke feit wist ik niet, maar het verbaast me niks. Ja, dus dat is al een tijdje aan de gang. En dat hebben we aan de Amerikanen te danken. Blijkt nu. Ja, oké. Okay. We hebben alles aan de Amerikanen te danken. Geef de Amerikanen de schuld. Even kijken. Uh, dan kijk ik gelijk maar even op Twitter. En dan zie ik dat uh, Gijssen... HP, die schrijft. Uh, wat wil Henk Brinkhuis zeggen over bescherming van internationale wateren? Je, we hadden het er net over dat ja. heel veel zee van niemand is. Ja, dat is een heel goed punt. Dus uh, het internationale recht van de zee. En, en ook uh, wordt nu. De, de, de, mensen zijn koortsachtig bezig. Ook in het verband met de uh, United Nations. Om daar zo snel mogelijk uh, goede wetgeving op te genereren. Daarvoor heb je de. Ja, je krijgt, krijgt zo'n soort Syrië situatie waarbij bepaalde landen gewoon niet, niet mee willen doen, je wel? Nou, Hetzelfde met dat Kyoto-CO2-verhaal. Wat voor situatie, zijn je? Eh, so zoals het met, dat, met die hele Syrië-veto uh, oh, van oh, de oh, Russen ja, sorry, en de Chinezen sorry, ja. doen, doen daar niet mee. Ja, ja nou, dat is dus heel lastig uh, gebeuren. Dus punt 1 is het lastig om zo'n wetgeving in elkaar te draaien. Vervolgens is het nog lastiger om daar op een of andere manier een soort van politieagent te kunnen spelen. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is gewoon een issue. Maar dat moet wel. Eh, bedoel, het, het, willen we dit slim doen? Eh, met z'n allen. Dan zal zoiets toch in elkaar gedraaid moeten worden. Ja. En ja, dat is vergelijkbaar met die CO2-discussies. Ja. Is, uh, gebed zonder eind en. Uh, ja, ook daar, waren net ook weer een paar opmerkingen over... Uh, over, over, over mijn opmerkingen over dat het, uh, hè, dat het geld gedreven is. Oh, op de, in de mailbox? Ja, dit, dit, ja, wil je dit... niet op de zaken vooruit lopen, alsjeblieft? Oh, oké. Okay, nee, nou ja, doe maar. Dan, ja, ik, nee, ik haal eh, ik, hem er ik wel Ik meer uit. met het verleden bezighouden. Even kijken, want dan... Uh, moet ik even kijken... Oh ja... Er uh, was iemand die schreef, uh, Albert van den Berg... was dat, dat het opvallend is dat de gast signaleert... dat geld denken ons op ramkoers met de aarde houdt... maar nog geen twee zinnen later zegt hij met droge ogen... Uh, dat. dat een oplossing wel rendabel en goedkoper moet zijn. Ja, ik uh, weet niet hoe hij dat precies ziet. Want wat ik bedoelde te zeggen is dat uiteindelijk... dat uh, is ook natuurlijk weer een duidelijke simplificering van, van zaken... maar goed, we hebben weinig tijd... Geld drijft in, in, in het winstbejag, het korte termijn winstbejag... drijft in wezen de overexploitatie van, van alles en nog wat. En, en in dit geval dus ook van de wereldzij. Wil je dat dus op een sustainable, op een, op een, op een duurzame manier uh, willen doen... dan moet je investeren in de kennis. Dan moet je investeren, oké, okay, wat zijn we nou precies aan het doen? Wat willen we? Wat, wat is er überhaupt? Want het is nu net of je... Of een, uh, noem je stel jezelf een soort prachtig mooie slagroomtaart voor met van alles en nog wat aan heerlijkheden erin. En er zit één aardbeen in en die zoeken we er nu uit. Waarmee we die hele slagroomtaart aan God... Maar, uh... Hoe bedoel je dat? Nou, Omdat we nu weten bijvoorbeeld dat er één, één bepaald uh, zeldzaam element komt voor op een bepaalde zeebodem. En die gaan we dus nu Ja he, ja. En daarmee maak je eventueel dingen kapot die je die helemaal, die helemaal niet weet, die je helemaal niet kent... En ik, wat ik dus wilde zeggen net... dat ik denk dat het dus een investering is... in kennis en kunde... om vervolgens daar in de toekomst... uiteindelijk dus ook weer... want dat drijft ons in deze westerse... en in, in, in, in het, het hele wereld... voort... om daar uiteindelijk weer geld aan te gaan verdienen. Net zoals nu. Allerlei groene bedrijfjes... Uit de grond komen en met slimme ideeën. Uh, uiteindelijk de bedoeling hebben om daar ook, ook, ook, ook weer een boterham van te verdienen. Ja. En dat maar het zou lijkt, misschien nog mooier zijn. Dat als lijkt me prima, zaak. Op de dus dat wereld, is wat ik bedoelde. Het zou nog mooier zijn als we op de wereld. Uh, niet meer zo met dat geld bezig zijn. Zou dat niet kunnen? Dat het daar ook. Uh... Nou ja, goed. De wereld en verschillende landen hebben verschillende technieken van politiek uitgevoerd en geprobeerd. En het blijkt toch dat uh, democratie de ongeveer de beste uitvinding is tot zover. En dat het eenmaal nou, het feit is dat kapitalisme er is. Ik bedoel, het uh, gras is groen en, en de lucht is blauw... en uh, manier is hier te stay. Denk um, ik dan, maar dat kan misschien... mijn eigen simplistische voorstelling van zaken zijn. Maar dat is tijdgebrekken. Dat ook, zeker. Ja, als, als we de tijd hadden gehad, man. Het <laughs> het zoveel complexer worden. Oh, als we dan worden. allemaal niet hadden kunnen uitzenden. Dat is nog een relatief lang gesprek wat wij nu op de radio vo voeren. Maar goed, een, een mail van uh, Peter van Soest. Die schrijft, geachte heer Brinkhuis. Ik probeer het kort te houden. Opnieuw, opnieuw hoor ik uh, de desastreuze gevolgen van het handelen van de mens. Dat heb ik al heel vaak gehoord. U en ik weten dat het één minuut voor twaalf is. Maar er gebeurt echt helemaal niets om de ommekeer tot stand te brengen. Het geld wat er nu voor moet worden uitgegeven... zal nadat de rampen zich gaan voltrekken een veelvoud daarvan zijn. Doet u nu eens een uitspraak pleidooi dus waar de uh, politiek niet meer omheen kan want het geleut over alles en nog wat valt erbij in het niet. En onze politici zijn toch echt de verantwoordelijke die de maatregelen niet nemen die wel genomen moeten worden. Ik wacht de hele uitzending af om met uw gewicht aan kennis de politici ervan te overtuigen hij gaat meteen voor zitten hier ja, om hem, met vol gewicht. de politici ervan te overtuigen dat het vanaf morgen anders moet. Peter van Soest. Nou, kom maar op. Ja, nou meteen onderschrijf ik op, op de een uh, wat de heer Van Soest daar allemaal opschrijft... dat onderschrijf ik volledig. En waar het dus om gaat is... Hè, ik, ik zou zeggen dat ook weer even kort... de politiek heeft een veel te korte termijnsagenda... en houdt zich met veel te veel korte termijn zaken bezig... en heeft geen, nadrukkelijk geen visie en ideeën kennelijk... over, de, over het thema duurzaamheid als zodanig... Ik, ik weet niet of u de radio en tv heeft, heeft gevolgd... maar die, die jongens praten over van alles nog wat. Maar het woord duurzaamheid komt in wezen niet aan de orde... behalve een uh, bizar uh, energieakkoord... waarin er nog steeds uh, uh, allerlei kolen worden op, opgestookt... om eens op, wat te noemen. Ja. Maar dit, dit is nog dingen. niet dus, waar, waar dus Peter van Soest en ik op zitten te wachten. Nou ja, uh, goed, ik weet niet. Ik bedoel, het, het is, dit is een kwestie van de... Lange adem van een lange termijnsvisie over hoe we op een, op een, op een slimme manier basically, met de aarde om kunnen gaan. En dat is iets wat, uh, wat enorme investeringen vergt. Het is, het is wat enorm denken vereist. En je moet de trein die nu op een spoor zit, moet je op een ander spoor zetten. Ja, maar dit is nog niet echt die wake-up call. Hè? Dat je, je moet iemand bijna in zijn gezicht slaan om... om uh om wakker te maken tegenwoordig. Of niet tegenwoordig, maar... inderdaad. Nou ja, wat kan hij zeggen? Ik ben aan het einde van de day ben ik ook maar een simpele wetenschapper. Wij brengen die feiten voortdurend naar boven. Wij laten voortdurend zien dat het steeds... Hè, het wordt steeds erger, wordt steeds erger. Dan krijg je nog wat gereutel in de marge. Dat mensen zeggen van, nou, ik weet niet of het dan 100% van... Hè, ja. er komt ook natuur bij. En, maar dat nou, zijn ook wetenschappers die dat zien. Dus Er is een toch? kleine dip in, in, in het, dus het... Nee, het is natuurlijk goed om die wetenschap tot op de bodem uit te zoeken en, en met echt harde feiten te komen. Maar het systeem is ongelooflijk complex. En dan komt dus weer dat geologisch verhaal naar voren. De aarde heeft het al een keer feitelijk meegemaakt. En dat laten we gewoon zien. En die feiten zijn gewoon keihard. En ook ik praat met de, of uh, met ja. dat soort rakkers. Maar jullie zeggen In dus de hele zin. tijd... het wordt steeds erger, het wordt steeds erger, het wordt steeds erger... maar niemand doet dat. Ja, dat klopt. Ja. En, en ik heb, We hebben net al een, een gedachtenlijn ontwikkeld dat... Men gaat pas wat doen als men er feitelijk last van krijgt. Nou, daar hadden we een aantal voorbeelden ja. van. Dat, dat gebeurt dan vaak op, op regionale schaal of als er ergens een olieramp gebeurd is of wat dan ook. Maar, en, en dat zijn natuurlijk rampen, het gaat nu hier zeker om het klimaatverhaal, om lange termijn strategie die gewoon nu in gang moet worden gezet. En wat men doet is een beetje, het is niet zo dat er helemaal niks gebeurt. Het is overigens zo dat de landen om ons heen, en met name Duitsland, staat daar een stuk sterker in. Die, die, die doen daar meer aan, die investeren daar meer in, nu al. Dus de, die, die, die, die tandwielen zijn wel in de goede richting aan het gaan. Maar veel te langzaam. Maar veel te langzaam. En ik denk ook dat iedereen zal moeten begrijpen dat wij zitten ook met een bepaalde infrastructuur waarin miljarden zijn geïnvesteerd. En dan heb ik het niet alleen over alle tankstations, maar ook over alle pijpleidingen en alles. Dat moet eerst even worden terugverdiend. Dus dit is, het heeft 150 jaar geduurd dat wij op dit punt raken, en dus het, het zal me niet verbazen als het in ieder geval minstens in dezelfde tijd domeinen weer terug wordt gedraaid. Ja. En, en dan en, is en, dus de vraag of het dan niet te laat is. Ja en, ja. en het kan dan zelfs zo laat zijn dat wij op termijn uh, uitsterven als ras. En uh, de volgende beller heeft daar een vraag over volgens mij. Helene Kraakman. Dag. Goedenavond. Goedenavond. Um, ja, dat klopt. Past wel aardig bij wat meneer Brinkhuis net zei. En ik weet ook dat hij geen glazen bol heeft. Maar er wordt vaak uh, gesproken over de uh, kennis die we nu hebben. Die komt dan uit het verleden, uit, uit het nu. Maar is er dan ook iets te zeggen over hoe lang uh, we dit volhouden? Zeg maar voordat het uh, gebeurd is. Dus hoe lang de mens nog op aarde rondloopt? Ja, dat zou je niet op een dag kunnen zeggen, maar. Uh, ik bedoel, het, het gaat natuurlijk fout. Tenminste, daar ben ik wel bang voor. Mm -hmm. En. Uh, ik denk ook dat er uh, te veel uh, wordt gesproken op. Uh, ja, ik denk ook uh, wetenschappelijk niveau, misschien wat hoger niveau. En dat een hele hoop mensen gewoon niet uh, beseffen wat er aan de hand is. Nou, daar is wel een goed punt. En uh, het is ook natuurlijk weer. Het is ook niet handig om allerlei doemscenario's... en mensen angst aan te praten. Nee, nee. Eh? En, en, en Een beetje het uh, Al Gore-effect, zeg maar. Nee. Dat heeft overigens wel geholpen, maar... Maar de wetenschap doet er, maar even een concreet antwoord is... dat de wetenschap doet er echt op dit moment alles aan... om uit te vinden juist uh, hoe snel dingen gaan. Hoe snel de aarde werkelijk zal opwarmen... over tijdspannen van 5, 10, 50 jaar, uh, 100 jaar... Uh, er zijn projecties over, oké, okay, allerhande what-if-scenario's. En uh, daarbij is de 100 miljoen dollar vraag is... wat is de klimaatgevoeligheid bij verdubbeling van de co 2 waarde. Dus dat is echt een, een basisgegeven. En dan hebben we het over, wordt het dan, wordt het dan um, globaal um, uh, gemiddeld 3 graden warmer... of 4, of 7, of 2? Dat is uh, de grote vraag uh, waar alles ook, ook zelfs, wat er op de oceaan gebeurt... en verzuring en noem maar op, hangt daarmee samen. En ja, de, de wetenschap... Ik kan alleen maar zeggen dat uh, daar... Hè, daar wordt natuurlijk best ook wel... Uh, zeker de afgelopen tien jaar is daar een hoop geld uh, naartoe geschoven. Daar worden uh, alle knappe kroppen die zijn ze daar aan het rekenen. Dat zie je ook in het IPCC. Dus men is wel degelijk... Uh, men is echt aan het proberen om het zo concreet mogelijk te maken. Hè. Wat, een voorbeeldje was dat het IPCC komt nu met een betere voorspelling... van de verwachte zeespiegelstijging is dat een gemiddelde waarde... want de zeespiegel stijgt niet overal met dezelfde mate. Maar goed, weten we nu beter. Nou, dat soort zaken... komt een steeds beter antwoord op. Dan nog overigens... even los van wat rampen... rampen kunnen zich altijd heel snel voordoen... maar een van de problemen die wij hebben... om dit uit te leggen aan het brede publiek... is dat heel weinig mensen... een gevoel hebben bij wat een lange tijdschaal is. Wat klimaat werkelijk is. Klimaat is het gemiddelde weer van 25 jaar. Van 30 jaar. En als de gemiddelde populatie... van Nederland... gemiddeld 30 jaar is. Om even, dat zal niet zo zijn, maar stel dat het zo zou zijn. Dan hebben ze dus eigenlijk... Het, de klimaatverandering nog niet eens meegemaakt. Dus het, dus het gaat... De, het... Eh, waar ik niet zo voor ben, is dat hele... Eh, dat het, het overslaat in een doemdenken... en in een moedeloosheid... en in een alarmerendheid. Van ja, het is alarmerend, maar het, het is nog niet zo erg dat we niet meer kunnen gaan ingrijpen. Dat is in ieder geval mijn, uh, een van mijn drives, zeg maar. Ja, ja nou dat, dat is ook, vind ik ook heel goed dat, het zo, uh, dat u daar zo over denkt. Maar ik denk dat ik ook op zoek was meer naar dat wat meer concreet misschien. Dat ik mm -hmm. daar misschien wat meer aan zat te denken. Mensen hebben natuurlijk genoeg aan hun hoofd. En uh, wat ik onbegrijpelijk vind, is dat, dat er dan toch altijd mensen zijn die het tegenspreken. Die zeggen: het is niet zo en het valt wel mee. En het is uh, onzin hè, wat de wetenschappers vertellen. En dan denk ik: van. Uh, we, we leven op een prachtige planeet en die, nou, daar mogen we gebruik van maken. En, en, en nou ja, we helpen er misschien wel aan de bliksem zonder dat we dat met opzet doen, zeg maar. En dat vind ik gewoon heel erg jammer. Ah, ja. Eens. Goed, bent, u, bent u tevreden met het antwoord? Ja, ja. Zeer tevreden. Ja. Nou, mooi. Bedankt Compl compliment voor. aan de gast dan. Dank u wel voor het bellen. Hè. Ja, graag gedaan. Dag. Dag. Eén ding wat jij daar net zei, uh, daar wil ik het nog even over hebben. Je zegt, de zeespiegel stijgt niet overal uh, op, met, dezelfde, met hetzelfde aantal meters, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar, maar water, dat loopt toch altijd gelijk? Dat is toch overal even hoog? Als je een emmer water hebt, ja, maar... dan is die overal. Ja, ik, ik heb daar zelf... Dit is uh, een van mijn nieuwe helden is... Uh, dokter Bert Vermeersen uh, van de TU Delft. En nu ook Nios. Dus hij werkt ook bij ons. Daar ben ik heel blij mee. binnengehaald. Binnengehaald. Uh, zeker na ons Beagle-avontuur. Daar is het allemaal begonnen. Ja, dat televisieprogramma van de VPRO. Oh, daar ja. ze, ze, hebben jullie elkaar ontmoet in aflevering ja, 30. dus we hadden elkaar wel eerder gezien. Maar daar, wel echt, uh, daar zit je ook natuurlijk op zo'n boot op een moment, samen. Dus dan ga je wel praten met elkaar. Maar, ja. Nee, ja, goed. Dus ik uh, kan een heel verhaal heel lang... Verhaal zijn maar. Uh, het, uh, dus water loopt uh, valt naar beneden en, en loopt een bepaalde richting uit, omdat de gravitatie uh, daarheen drukt. Hè? Dus de, de, het, het centrum van de aarde zit alle massa, en daar gaat alles heen. Dus daarom valt iets naar beneden. En in dit geval dus massa, massa trekt massa aan. En dat betekent dat als je ergens, als er dus verschillen zijn in massa en. en uh, Binnen de aarde of in de aarde of aan de bovenkant van de aarde, zoals bijvoorbeeld een ijskap die je plotseling vormt of laat smelten. Die ijsmassa is zo groot, heeft zoveel massa, dat het zeewater daar naartoe gaat. Of, he, die wordt daardoor aangetrokken. Dan zijn er nog een aantal andere. ...andere effecten die ook met zeespiegeldalingen uh, stijgen... Maar maak het niet te Marken ingewikkeld. Hebben. Maar, maar ge... Daarvoor wil ik zeggen, moet je maar eens met Bert Vermeersen mailen of spreken. Ja, zal uh, Dat vinden? gaat ook over het gedrag van de korst. Het is een soort sinaasappel die je door het gewicht van het ijs indrukt. Nou, als je het ijs weghaalt, dan veert die korst weer terug. Nou, dat soort verhalen. En ik weet het, Sowieso ben ik op dit terrein een absolute nul. Dus hij is daar absoluut briljant in. Je nieuwe held. Precies, maar wat ik heb geleerd is dat... Uh, dus ...dat is het verhaal van Groenland ook... ...dat het paradoxaal is dat... Op dit moment is er nog genoeg ijs op Groenland. die de watermassa daaromheen. zodanig aantrekt. dat de zeespiegel als het ware. Uh, vrij hoog staat tegen Groenland aan. En als je uh, Groenland. als, als, als al, al het ijs als het gaat smelten. dan kan je dus uitrekenen hoeveel het is. dan kan je dat uitsmeren over de hele wereld. en is het ongeveer een 7 meter. En dan zal iedereen denken van. oh dan gaat dus overal 7 ja. meter. Nah, nah. Maar nee, bijvoorbeeld bij uh, Groenland. krijg je dan het effect dat omdat er dus minder massa op het land ligt daalt de zeespiegel daar juist. Ja, nee, de, de, de, de, de, we de eye-opener was voor mij dat, dat het dus niet overal vlak is... maar dat er heuvels zijn in de zee. Dat, het, dat, het, dat ook de zee, de oceanen geaccidenteerd zijn. Ja, dat klopt. Dat is toch een dat wij voeren op de Beagle met VPRO mee... Uh, uh, van Perth, van Australië naar de dus Mauritius was het. Dat was een uh, fantastische reis natuurlijk, kan ik iedereen aanbevelen. <laughs> en daar vaar je door een 100 meter diep dal van, van de zee in. Uh, de zee, ja, is dus, dat is wel over uh, 2000 kilometer of zo. Maar hoe groot zijn die verschillen dan? Hoe... Nou, de, die zijn dus 100 meter. Ik geloof dat wij gingen niet eens door het allerdiepste punt. Want ik geloof dat Bert vertelde mij dat als we nog iets zuidelijker waren geweest, dan was het 120 meter. En dat, dat komt dan? dus doordat er aan weerszijde en aan ondergrond van, van het, dat water wordt er met verschillende krachten aangetrokken hè, door de gravitatie, die dus niet overal hetzelfde is, zodat je dus inderdaad het water gaat zich naar die massa toe aangetrokken voelen. Merk je dat? Nee, dat, dat, dat zijn hè, uh, 100 meter dalen of stijgen op 2000 kilometer, dat, nou, nee. dat merk je niet. Dat is jammer. He, maar uh, voor ons was het echt een, uh, ja, voor mij in ieder geval als uh, eenvoudige boerlul, als een enorme eye-opener om te zien dat uh, wij waren op Antarctica aan het althans vlak naast Antarctica in de zeebodem om te onderzoeken wat gebeurde er nou toen. De ijskap zich vormde daar. Die ijskap is niet zo oud. Die is uh, maar, maar 36 miljoen jaar oud. En dan verwacht je dat als je, ergens, als je ijs vormt op land, dat betekent dat de zeespiegel gaat naar beneden. Want ja, al het water komt uit de zee. Dus het moet ergens blijven. En gaat de zees dus naar beneden. En wij kijken naar, die, wij kijken naar die boorkernen en we zien het water alleen maar stijgen. En dit is vlak op Antarctica. Dus ik kan de ijskap aanraken. Ja. Dus en, je had het zelf al gezien, maar je begreep het niet. Nou, wij vroegen ons af: hebben we dan die kernen verkeerd gedateerd? Kijken we kijken wel naar het goede moment. Want dat moet je allemaal, dat is allemaal uh, nog, zeker aan boord, is het net vers. Dus je moet allemaal. En we begrijpen het echt geen reet van, met, uh, even plat gezegd En zo kom ik aan boord van die beagle. En, uh, nou, dan moet je net Bert hebben die dan met zijn stem... Uh, nou, dat is heel eenvoudig. <laughs> ja, want uh, je bouwt het ijs op en dat ijs trekt water aan. En ja, dan zie je dus een zeespiegelstijging. Ja. Dus, die, uh, dus sindsdien heb ik dat... Ik vraag van Henk, maar waar heb jij dan gestudeerd? Nou, uh, ik heb het wel meegepikt. Alleen, ik zat dus altijd dus naar al die broeikas... Fases van de aarde te kijken waar er helemaal geen ijs is. Ja. Dus in mijn belevenswereld, ook wetenschappelijk, niet. En uh, ja, dit soort gasten, die hebben ook nog de neiging om zeespiegel uit te drukken in termen van uh, millimeter per jaar um, uh, veranderingen. En uh, dan heb ik net zoiets als die mevrouw net zei: van ja, weet je wel, waar gaat het dan over? Uh, maar als je daar dus maar duizend jaar laat zeggen... dan ja, dan uh, gebeurt er dus zo. Dus, dat is gewoon een wezen, dus mijn eigen. Mijn eigen stomheid. En dat is, vind ik het mooi dat je de wetenschappers bij elkaar brengt. Dan ontstaat er weer nieuw wetenschap. Ja. Goed, mooi. Ik, ik denk dat het nu toch... Want we hebben de eerste weer helemaal geen plaat gedraaid. Ik weet nee, het, niet, het, is, het is opgevallen. Maar nu zijn we ook al hier een half uur bezig. Dus even ademhalen. En dat doen wij. We, we hadden een heleboel liedjes over de zee uitgezocht. Waar we dan niet aan toekomen. Maar deze, omdat het zo'n leuke man is. Paul van Vliet met de zee.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 Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is. Die zei dat hij daar zeer beroerd aan toe is. In november en december word ik nog wel weer eens driftig. Maak ik me net als vroeger nog wel weer eens giftig. Dan ram ik op die degelijke nieuwe delta dijken. En hoop ik dat ik iemand daarachter zal bereiken. Ik hoop dat er een paar mensen daar zullen zijn misschien die de reden van mijn radeloze woede willen zien. Maar het houdt niet op het gaat, maar door komt erger telkens terug. En ik denk, dit heeft geen zin en trekt mij maar weer terug dat ze de zee die me vertelde dat hij moe is, die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Zweegte de zee. En ik stond er in de zomernacht. Ik zei: Kan ik iets voor je doen misschien? De zee heeft even nagedacht en toen zei hij: Kijk, zo overbodig als het was in vroegere dagen, zo nodig is het nu om water naar de zee te dragen. Dat zei de zee die me vertelde dat hij moe is Die zei dat hij er zeer beroerd aan toe is.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 zeer doe eens. Paul van Vliet. O, oh, we spelen nog even door. Paul van Vliet was dit met De Zee natuurlijk. Zeer toepasselijk in deze uitzending... waarin ik praat met Henk Brinkhuis over De Zee. Um, er is een uh, mailtje van Jan Griesen. Die schrijft, uh, wat een... Nou, leuk, buitengewoon interessant onderwerp. Bespreekt u met de heer Brinkhuizen wat heeft die man? Een kennis van zaken. Ja, daar, zoek zou oor, daar zoeken we ze zo op uit. Hè? Uh, uh, veel te korte termijn visie van de politiek gaat die vervolgens verder. Ja, ik kan de krant niet openstaan. Of er is weer sprake van een fraude, of een multinationaal, ook op multinationaal gebied. Denk aan Shell. Dat mij inziens weinig aan duurzaamheid doet, zo zijn er zoveel commerciële belangen dat ik erg pessimistisch ben. De moraal van ons mensen. Dus ik ben er weer stil van. PS water, een meer dan fascinerend element. Sterkte, meneer Brinkhuis, ook nog. En dan uh, uh, de mens, leuke twits, is, dat, is een, een twitteraar. De mens zal gedeeltelijk vergaan en in kleinere hoeveelheid verder leven. De mens wil altijd meer, dat is onstopbaar. Dat is niet heel optimistisch. Ze heeft nog een, of hij of zij heeft nog een keer getwitterd. Wij mensen hebben een beperkte hersencapaciteit... en kunnen dus niet de natuur uitrekenen. Alle nadelen zullen wij nooit weten. Nou, dat is een, dat is een mooie hypothese. klopt die? Dat zou ik zo niet uh, eindelijk kunnen zeggen. Uh, Intuïtief zou ik zeggen dat dat zo is, maar... Dat is nog niet onderzocht. Nee, maar ja, dat is ook nogal absoluut. Hè? Dus in de zin van alles weten, nee inderdaad. Dus, zal de mens ooit alles weten? Nou, dat is, ja, nee, dat kan niet volgens mij. Goede vraag, hè. Is dat dan? Nog... Dat is van Wat was er voor de oerknal? Ja, dat weet ik ook nog steeds niet. Uh, Bakker maar Filip... Kan even heeft uh, ook getwitterd. Uh, heeft de scherpe Japanse oester... geen slechte invloed op onze wateren? Maar goedjes... Ja, nou, dat is een goede vraag. De, een van de aspecten die maar wij Waar ook... zit die oester? Oh, nou, ja, die, die zit overal over de hele Wallenzee, de, de Noordzee. Als je over, over het strand loopt en echt hele grote oesterschelpen vindt... dan is dat van de Japanse oester. Dat is een kolossaal ding en, en, en overigens uh, smaakt uitstekend. Dat kan ik uit eigen <laughs> ervaring ook vertellen. En, uh, maar dat is een voorbeeld van een zogenaamde... Invasieve soort, dus soorten die hier niet thuishoren, maar die door processen, transport door schepen of door wat dan ook, er zijn allerlei voorbeelden van, die dus in een, op een plek komen waar ze eigenlijk niet zijn ontstaan of niet zijn ontwikkeld en, en daar gewoon weer hun ding gaan doen. En toen was er eerst rondom die, eh, toen we met de werd op een gegeven moment die Japanse oester die werd ge gevonden. Ik eh, praat nu een van mijn uh, collega's naar haar, want ik weet hier ja, dus echt graag helemaal niet. Hij is een naam ook. Oh, uh, Hans was het. Ja, goede man. Nee, laat maar. Anyway een van de fantastische Nions mensen, die Hans Witte is dat. En die uh, zit notabene ook in een mooie film. Ja, ja, genoeg maar over Hans Witte nu. doet er niet toe. Um, Die heeft mij verteld dat uh, het eerst werd het gezien als een kolossale ramp. Van, oh jee, die Japanse oester komt binnen... en die, die vreet alles wat aan voer, wat er voor de mossels was. En alles maakt die allemaal kapot. En uh, die eet alles op. En dan heb je nog alleen maar die Japanse moezel. Eh, dus dan gaat de biodiversiteit gaat achteruit. Gaat allerlei narigheid, dat willen we niet. Dus is dat dus helemaal onderzocht En toen bleek uiteindelijk dat, ook in dit geval, dat het wel meeviel... als ik het zo uh, mag omschrijven, dat als hij, toen de Japanse oester er eenmaal was... dat hij vervolgens uh, ging, zich ging settelen en dat ook de mossel zich daar weer op heeft aangepast... zodat die mossel vrolijk op de Japanse oester gaat zitten en daarop goed gaat groeien. Zodat er eigenlijk een, een, een, een redelijke, laten we zeggen, coherente samenleving... van geval, mosselen en uh, oesters is. Hij heeft zich goed aangepast hier. Ja, of de beesten eromheen hebben zich weer goed aangepast. En, ah. uh, ja. en dat is, uh, ja, is ook een discussie ook rondom die, die, die klimaatverandering. Hè. Er zijn, ja, zo intuïtief zou je zeggen, van, nou, uh, omdat het warmer wordt... Uh, komen er veel meer, steeds meer tropische soorten, komen steeds noordelijker of steeds zuidelijker... het is mooi dat je dat wil zien, komen die voor. En dat is ook zo, maar, maar niet allemaal en, en ook niet allemaal tegelijk. En er zijn gewoon soorten die gewoon... Weet je wel, zo, ik blijf gewoon zitten waar je zit, ik ga niet verhuizen. En er zijn anderen die dat wel doen. Dus dat is ook een hele nieuwe, st nieuwe studiegebied eigenlijk. Van hoe en waarom, even los nog van, van menselijke transport van dit soort van, van allerlei beesten. Daar doen wij ook veel onderzoek aan trouwens, aan, aan ballingswateronderzoek. Van wat schepen, hè, die moeten ballaswater meenemen. Ja, dus dus er zitten ook beestjes in. Die showen de ene, ene, ene uh, club zeewater naar een andere club, zeg maar. Met ja. alle beestjes erin. Maar, maar is zo die Japanse oester hier gekomen? die zien die in de, hetzelfde toekropen, de ja. denk ik. Nee, die komt met schepen mee, inderdaad. Waarschijnlijk het zou maar een gok zijn, maar als niet deskundige in dit geval. Ja. Zullen we even naar een volgende beller gaan? We hebben ook nog vragen, trouwens, maar via de mail. Maar ik doe eventjes uh, de volgende beller. Dat is mevrouw Koedam. Ja, ja, die ben ik. Hallo, mevrouw Koedam. Ja. Hallo. Hallo, goedenavond. U spreek mevrouw Koedam. Wat wilt ik, u graag zeggen of weten? Ja, ik had een vraag. Ik, eh, daar loop ik al heel lang mee. Je hoort over dit en over dat, over CO2. Maar waar je nou nooit meer wat over hoort... dat is, wat is het gevolg van die eh, kernproeven onder water? die uh, in het verleden zijn geweest. Toen dat tijd was er in Frankrijk was er een uh, kernreactor die lekte. En nu heb je het weer in Japan, weer zoveel in het water. En dan denk ik bij mijn eigen, ja... Uh, ze zeggen, het is zo gevaarlijk, het duurt zoveel jaar voordat dat uitgewerkt is. En, en daar hoor je nooit meer wat van. Niemand die het daarover heeft. Nou, Ik zou zeggen, wie eerst? Ja. Nee, dat is, dat is een hele goede vraag. Ik weet niet of niemand het niet nu meer, niet meer over heeft. Want van de week nog uh, kwam weer het uh, slechte bericht. weer. Ja, van dat eiland. Dat, nou dat die Fukushima dat die opnieuw weer, ja, weer, dat en, weer en aan Ja, en een tijd is. terug, een tijd terug was er ook uh, een bericht dat er in IJsland uh, smelte. En en toen dat tijd toen die uh, het atoomproeven waren, die kernproeven, toen was er ook een eiland waar de mensen weg moesten. Ja. Ja, nou, er, zijn, er zijn als het ware twee verschillende dingen. Dus wat die met name de Fransen op hun. Hè, we hadden het al eerder over dat Frankrijk is groot, het, is het grootste land van de wereld die hebben, die, die hebben dus al die eilanden. En daar hebben ze ook. Sommige daarvan hebben ze van die kernproeven gedaan. Maar dat, dat gebeurt dan wel heel diep onder de grond. Dus ze, ze boren een, een ontzettend gat uh, door dat atol heen. En dan moesten inderdaad die, die, al die arme mensen van het eiland. Hè, die moesten weg. En toen hebben ze dat soort tests gedaan. En dat hebben de Amerikanen ook gedaan op dat soort plekken. Maar dat gebeurde allemaal onder de grond. Hè. De, de, de tijd, Oh, de, ik dacht dat dat in het water gebeurde. Nee, nee dat, op dat moment waren ze, hè, dat is alweer het voortschrijdend inzicht van de wetenschap. Dat uh, voor die tijd, toen, uh, met die, hè, toen die atoombom voor het eerst werd uitgevonden... lieten ze dat vrolijk ergens in de woestijn ontploffen. En uh, daar hebben ze de, de, al snel, vrij snel kwamen ze erachter dat dat niet zo handig is. Dus al vrij snel zijn ze dat onder de grond gaan doen. En, en wat dat betreft, kan je zeggen, ja, dat is ook niet echt handig. Nee, maar goed, dan hou je in ieder geval de, uh, de straling. Hou je, hè, dan is, is het ja, maar, dan waren we ook, uh, maar de andere, dat is ook beschermd. Het andere geval waar u nu op doelt, is die Fukushima is daar voorbeeld van. Dat er gewoon radioactief koelwater in zee, uh, in dit geval uitkomt. En onder andere ook, ook dus niet NIOS mensen, maar ook. Uh, ook vooral Japan ook zelf, doet daar op dit moment heel veel onderzoek naar... om te zien wat die effecten zijn. En ook, ook voor hun eigen voedsel. Hè. Vis, vis wordt radioactief, alles wordt radioactief. Eén grote narigheid. En ook net wat u zegt, het duurt de half de tijd van dit soort dingen is. Hè. Dus ja, want we uh, Dan kom je al waren op dan... geologische tijd. Even, even naar mevrouw Koedam. Wat, wat wilde u zeggen, mevrouw Koedam? Toen dat tijd waren er ook uh, vaten die in zee gevonden waren met kernafval. En dan had je ook die uh, onderzeeërs bij Rusland die ja. daar onder water lagen. Ja. En uh, ik, ik ben daar een beetje bezorgd over. Ik ben 87, dus het zal mijn tijd wel uitlopen. Mm. Maar ik denk, uh, ik, ik vind het allemaal giezelig. Nou, in dit geval heeft u daar volledig gelijk in. Dat is buitengewoon griezelig. Ook vooral omdat uh, heel veel van de schade weten we ook niet. Juist niet omdat het zo lang duurt. weten We ook niet van precies wat er gebeurt. Maar je krijgt het in ieder geval niet snel weg. En, en het is, uh... Ja, ik, ik, want we hebben het nou al door wel over CO2 en dergelijke. Maar uh, we hadden ook een gat in de ozonlaag. Ja, maar... en, uh, en ze gaan maar door met die raketten naar boven sturen. Ik bedoel, dat, dat komt toch ook daarvan, denk ik. Want dan zeggen ze, ja, dat hebben wij gedaan met ons autootje. Ja, ik heb geen auto, ik kan geen eens auto rijden. Maar ik bedoel maar zo, uh, dan wordt ook daar gezegd, ja, de CO2. Maar dat ze alsmaar uh, daar door die dampkring gaan... of door die ozonlaag, weet ik veel hoe dat allemaal is... dat, dat is toch ook niet normaal. Nee, nou, het, het, het aardige van wat u zegt... is dat juist het gat in de ozonlaag wordt gebruikt... als een, als een voorbeeld van hoe wij met CO2 om zouden moeten gaan. In de zin van, Het is de wetenschap die heeft ontdekt... dat omdat er ver, ver, verkeerde gassen... In, uh, in dit geval met name in koelkasten... en in andere spuitbussen en dergelijke... werd gebruikt... die uh, uh, ja, dus een chemische reactie teweeg brachten... in de onbeschermende ozonlaag. Dat heeft niks met raketten voldoende. Het is echt een chemisch proces. En vervolgens is er een wereldwijde actie ontstaan om dat soort gassen uit, dat soort producten te, te halen uit koelkasten, niet meer in spuitbussen. En waar Rempel het gat in, in, de, in die ozonlaag is minder geworden. Het is er nog steeds, maar het is minder. Ja. Mevrouw Kudam. Maar, uh, maar mevrouw Kudam, Ja. ik wil u graag bedanken voor de vraag en voor het bellen. Ja, dan ga ik door. Dag. Dank u wel, dag. Um, want er is ook nog een mailtje van Wouter Weerman van Tessel. Kijk aan. Daar werk je. Uh, met belangstelling geluisterd naar het huidige interview met de niels directeur Zorgelijk om te horen hoe snel we de aarde vervuilen. Er, sta, er ontstaan tegelijk tegenacties die hoopvol zijn. Zelf ben ik vandaag naar de studiedag van de plant planteneter geweest in Dronten. De oplossing zit in onszelf. Ik denk dat wij onderschatten hoeveel we zelf kunnen bijdragen aan een oplossing voor alle problemen door vanaf vandaag anders te gaan leven. Ons te gaan richten op een gezonde lifestyle. Graag wil ik de luisteraar wijzen op deze actuele revolutie die aan het ontstaan is. Ook zijn er belangrijke mensen zoals Hans Stolp dat was een dominee volgens mij. Even, die wegen aanraken om onszelf te veranderen en ons terugbrengen naar het besef dat wij in wezen een goddelijke kern hebben... en onderschatten wat wij met liefdeskracht teweeg kunnen brengen of mogen brengen. Ja. Hans Tolp dus en het project van de planteneter. Zoek het beiden op. Wouter Weerman. Ja, kijk aan. Ja. Ja. Uh, mocht je niet naar zo'n instituut gaan... dan kun je op het internet op zoek naar Hans Tolp en de planteneter. Um, en dan hadden we nog deze... Uh, hallo, gewoon meer CO2 de lucht inpompen pompen... totdat het 22 graden wordt op de Noordpool. Net als 50 miljoen jaar geleden. Zo wat, lekker toch? Wat is het probleem van 22 graden op de Zuidpool? Nou, dat is een, uh, is een goed punt. In de zin van dat er ook positieve effecten zijn voor bepaalde regio's... die nu bijvoorbeeld Sahara zijn, wordt straks weer een... Uh, kan straks weer als we ze niet omkrappen een prachtig regenwoud worden. En dat regenwoud wat er is, dat verschuift... En uh, je kan zeggen, ik kan dan heerlijk op vakantie naar Spitsbergen. Dus daar hebben we hebben zelfs ons, ons project ook aangekondigd een zeker moment. met mooie vakantiefoto's van een, uh, een, tropig, uh, een tropisch Spitsbergen moet ik zeggen. Maar de vraag is dus of je dat wil inderdaad. En uh, dat is precies de vraag die ik, of dat, dat is precies mijn punt ook van willen we dat, oké? Okay? En als die, ik weet niet of het een man of een vrouw was of een uh, als je zich dan ook realiseert dat bijbehorend bij die 22 graden op de, op de Noordpool... was dat Nederland onder 120 meter water stond. Oké, okay, dus plus min. Willen we dat? Ik denk het niet. Maar ja. it's a free world out there. Ja, Elfersen, je had het er net over dat het CO2-gehalte zeven keer zo hoog was. Hè? Ja. In, dat was 50, jaar, 50 miljoen jaar geleden. K kunnen er dan nog mensen leven... Nou, je, je, op de tropen krijg je dan toch echt uh, problemen. Er zijn ook hele discussies over of zelfs planten dat aan kunnen. In de zin van, uh, CO, dus bepaalde, dus planten hebben, hebben de dus CO2 nodig... maar er zijn bepaalde uh, theoretische en ook absolute uh, toppen van. Hè? Dus uh, top uh, van hoeveelheid CO2. Dus er zijn zelfs uh, theorieën die zeggen dat het toen hoog CO2 was dat de tropen... Uh, dat daar planten niet meer voorkwamen. En gewoon... mensen al helemaal niet? En dat zoogdieren zichzelf niet meer goed konden koelen, ook zelfs uh, s'nachts niet meer. Dus dat het echt een soort uh, barren, uh, hoe noem je dat? Een, een, een, een zonder leven zone is, zeg maar. Ja, ja. Want als wij. Als wij maar daar is ook echt serieus naar gekeken. En tot nu toe hebben we dat, dat nog niet kunnen vinden. Dus, Wat hebben we niet kunnen vinden? Nou, dat, het, dat er een, een soort dead zone zou zijn of zo. Oké. Okay. Op dat moment. Maar dat is dan op de evenaar. Dat is al op. op, op dat is. Op de Evenaar, want je hebt de combinatie dan van de temperatuur hoog en de CO2 hoog. Ja, oké. Okay. Oh, want wat het over die verschuivingen van het land. Uh, aan de telefoon nu, uh, Ben, volgens mij. Ja, goeienacht. Ja, goeienacht. Goeienacht. Dat is eigenlijk ook waar ik het over wil hebben, ja. Die verschuivingen? Uh, ja, over, over die verschuivingen. Of, nou ja, bijvoorbeeld de, de, de zoutlagen in Groningen. Dat, dat zijn natuurlijk opgedroogde zeeën. Dat klopt. Die destijds misschien wel uh, ter hoogte van Afrika lagen. Nee, dus een, op dat moment lagen wij waar nu Suriname ligt. Echt? Ja, Ja, ja. ja. ja. Dat is een, dat is een heel dood. andere plek in ieder geval. Uh, ja. Maar het, het, het, het, het onderzoek daarna, doen, doen jullie daar nou hetzelfde soort onderzoek na als dat je nu een, een bornkern uit de uh, Stille Oceaan haalt? Uh, ja, dat is wel... Okay, even, even twee dingen misschien ook voor de luisteraar. De, de aarde en de continenten zijn voortdurend aan het schuiven en, en komen in botsing met elkaar. Dat is ook hoe allerlei bergen en dat soort zaken ontstaan, en, en, hoogst en laags. Zo was het inderdaad zo dat Nederland in de tijden van, van het carbon, dat is uh, roughly uh, 300 miljoen jaar geleden, lagen wij op de plek waar nu Suriname ligt. Dus Nederland heeft, als het ware in 300 miljoen jaar, en dat is een hoop tijd overigens, heeft hij een tocht gemaakt uh, vanuit Suriname waar het nu ligt. Maar nu Suriname ligt, bedoel ik, helemaal naar waar we nu zijn. En ook op die zin zijn er dus al klimaatsveranderingen um, geweest. Omdat wij domweg door verschillende klimaatterreinen geschoven zijn. En waar lag Suriname toen dan? Suriname lag toen weer heel ergens anders. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb ooit een prachtige film gezien waarin dat werd uitgelegd. En dame staat mij dan nou nog zo bij dat... Uh, Nederland lag toen op de plek waar nu Suriname ligt. Maar uh, is al, hè, toen wij dat bericht van die palmen op de Noordpool brachten... toen zeiden mensen ook dit verhaal van... ja, nee, die continenten schuiven de hele tijd. Dus dat was toen... Uh, je kijkt naar een uh, spul wat uit de tropen komt. Nee. meteen is het zo dat de aarde... die continenten die schuiven wel, maar die schuiven niet zo snel. Dus de, de configuratie van de continenten zoals die nu is... is heel erg vergelijkbaar met hoe die 50 miljoen jaar geleden was... Kijk, we hadden het net over 300 miljoen. Ja, kijk, dan zit je echt in een hele andere situatie. En wat er is gebeurd in die laatste 100 miljoen jaar eigenlijk... is de opening van de, van de Atlantische Oceaan. Die is als een soort, als een ritsluiting, eh, Dus vroeger lag, zeg maar, Europa naast Amerika. En die is uit elkaar gegeven. Maar die is uit elkaar gegeven in een... We hebben ongeveer nog een minuut. Oké. Okay, nou, en dus niet in een noord-zuidrichting. Dus whatever de Noordpool was en is, dat was ook toen al echt op de Noordpool. Ja, is dat antwoord. Is dat ook een antwoord op de vraag, Ben? Nou, het gaat om, om, om die vergelijking. Doen jullie nu dus dat onderzoek zoals jullie dat daar doen nu in Suriname... dat jullie een kern maken in Groningen en kijken van... Uh, hoe, hoe, hoe zit dat? Of bovenop de Alpen, de Alpen waren uit de zeebodem op een ja. bepaalde plaats. Vergelijkend met nu hoe het daar is, en toen ja. die Alpen daar ooit is lagen. Een kort antwoord nog. Nou, heel kort. Kijk, de, als het gaat om, om hoe we weten waar de continenten lagen op de op de tijd waarop we denken dat we weten dat, dat, dat ze ergens liggen, dat gaat via de, het zogenaamde meten van het paleomagnetisme. Dan moet je daar misschien maar even op uh, googlen. Ja, op want... Googelen. Dus paleomagnetisme. Dan kom je erachter okay. hoe we dat weten. Oké. Okay. Dat is een heel, heel kort antwoord waar ik even niet zoveel van begreep. Maar dat maakt ook niet uit. Nee. Ik dan, ga ook uh, paleo... Ik dacht dat het snel moest. Nou. Ja. Paleo -magnetisme. <laughs> ik heb mezelf in ja, mijn voet goekelen, klaar, dan de... <laughs> Ja. <laughs> we gaan het allebei doen morgen. En dan gaan okay, we mee. doen. Dankjewel, hè, voor de vraag. Ja, bedankt. Oké. Okay. Hoi. Ja, ja. We komen lang niet aan alle mailtjes en tweets en uh, telefoontjes toe, want ik wil nog één plaatje draaien toch. Om, om, omdat we ook in de muziek eventjes terug in de tijd gaan nu. Uh, ik weet niet of u, of u hem nog kent. Frans van Schaik en Coor op het Orgel met Ketel Binky. Toen wij van Rotterdam vertrokken, met de Edam een halve schuit. Met kakkerlakken in de midscheeps.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 omdat hij haar niet durfde zonen, die straatjongen aan het Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag en na zijn schouwen eindelijk sliep, dan schold de man die de kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen was in den Stille oceaan, terwijl ze brulden om hun koffie, niet van zijn kooigoed opgestaan. En toen de stuurman met kine en een wonderolie bij hem kwam, vroeg hij een voorspot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 Ving het ketelbinkje overboord, die het ouwtje niet durft te zoenen, omdat dat niet bij zeelui hoort. De mannen extra is aan, en het oude mens, een telegram, dat was het Een straatjongen, dan. Ja, hoe heet het? Van, van Frank van Schij, Frans van Scheik was het met Koorstijn uh, op het orgel uh, en Ketelbinki. Ja, ik heb vanavond uh, naar de voice gekeken, maar dit hoor je daar toch niet hoor? is Het raakt mij echt, zo'n plaatje. Ook over de zee, de zee neemt en de zee geeft. Ja, dat is prachtig. Dat is ook een mooi einde van, uh, ja. van het gebeuren vandaag. Henk Brinkhuis, heel bedankt voor Twee uur Kase Luna. Ik uh, vertel nog even dat er maandag weer een aflevering is. En dan is hier Lex Bolmeijer, die praat dan met uh, Thibaut Delper. Dat is de nieuwe artistiek directeur van de Utrechtse Spelen. Uh, Delpe die stapt over van toneelgroep Amsterdam naar de Utrechtse Spelen... werkt samen met toneelschuurproducties... en is verbonden aan Schauspiel Frankvoort. Daar maandag dus veel meer over. Als u nu naar de radio blijft luisteren... hoort u Nora Romanesco van de VPRO tegenwoordig met het programma Woord. Ik wens u een hele goede nacht, een prettig weekend... en heel graag tot volgende week ook. Dag. Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie naast me woont. NCRV